Goedemiddag. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Scholieren typen hun werkstuk of huiswerkopdracht niet altijd meer zelf. Soms laten ze het doen door ChatGPT. Dat is een slim toeltje dat teksten kan maken. En daar maken ook deze leerlingen graag gebruik van. Ja, ik heb het vanochtend nog gebruikt. Waarvoor? Uh, voor een verslagje. Even kijken of het goed overeenkomt met wat we kunnen maken. Ik heb het uh, van de week nog gebruikt. Toen moest ik een verslag maken voor Nederlands. En toen dacht ik, ja, ik ga het toch eens even weer uitproberen. En het is wel heel handig om te gebruiken ook. Docenten strukkelen er mee, want ze willen natuurlijk dat leerlingen het werk zelf doen. Op deze school in Nijmegen hebben de scholieren al pech als ze het willen gebruiken tijdens een toets. Wij proberen bij de schoolexamens, waarbij leerlingen beschouwing moeten schrijven... Euh, hebben wij internet afgesloten, dus dan kunnen ze niet terecht op de chatbot. En, euh, dus die maatregelen hebben we wel genomen, maar om het thuis te verbieden, dat kunnen we eenmaal niet. De spookrijder die gisteren een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A16 bij Breda was daarvoor misschien betrokken bij een schietpartij. In zijn auto is een wapen gevonden en de politie denkt dat dat wapen is gebruikt bij een schietpartij in Rozendaal. Een jongen van 19 raakte daarbij gewond. Bij de botsing met een andere auto kwamen de bestuurder van 33 en een passagier van 17 om. De bestuurder van de auto waar ze op botste heeft het ook niet overleefd. En de provincies Noord-Holland en Flevoland bouwen de komende twee jaar duizenden extra flexwoningen. Dat hebben ze afgesproken met woonminister De Jonge. Het grootste deel van die flexwoonplekken is voor mensen die met spoed een huis nodig hebben. Zoals vluchtelingen, daklozen, mensen die zijn gescheiden of jongeren die nu nog bij hun ouders wonen.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 Van uh, uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag gingen we terug naar de jaren 70. Hey! Deden we samen met de uh, spinners en uh, working my way back to you. Nou, tweede uur, uh, Benno, Ik heb even gemeten bovenop het dak van uh, oh, ja. watersportvereniging uh, uh, Zandvoort. Oh, Momenteel uh, 9,6 graden daar. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is niet verkeerd. Nee, toch? Nee, een beetje nat wel. Dus, natuurlijk, ja, en, uh, uh, wind, uh, wit, de wind is 30 km per uur uh, oh, oh, op dit moment. Oh, oh.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 This is the event!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 Zo dadelijk nog met het drietal wat naar voren is geroepen... hebben we ook nog een gedeelte van de nieuwjaarsreceptie. Ja, hij gaat praten met Marieke en van het jongerenwerk van Pluspunt. En, uh, eens even kijken. Kim van Schaik van Prakkie en Moor. En uiteindelijk ook nog van Eddy Bulling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 fini le jour de chance Ik hier ooit nog Na de mooie nieuwjaars toespraak van David Molenburg, draaiden we deze plaat. Une belle histoire, ofwel een mooi verhaal van Paul Delo en al de liefste. Nou, we hebben nog één deel te goed, dankzij Zandvoort Insights.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 I don't want to stop So let's give it all we got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 Een tweedurende wandeling. En er is op diezelfde dag ook nog een excursie in Sparrenberg. Een bosbeek dat gaat over de oude duinen van Zandpoort.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 You say your car go the thing just isn't moving He, de CEO van uh, Robbie Neffel en uh, C. Lavi, dat is het uh, leven, uh, Benno. Ja, zeker. We uh, worden vandaag uh, goed uh, ondersteund. Wat we hebben Albert in de studio? Ja, we hebben Albert ons En uh, nou, zij heeft een bijzonder bericht over de provincie. Uh, provincie Noord-Holland natuurlijk. En uh, die hebben een, uh, een... Nou, wat hebben ze eigenlijk, Albertine? Ze lezen voor. Wat hebben ze? Nou... Ze vragen uh, wat...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 uh, Lisbeth Ribius Pulletier was de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland. Ah, dus daar komt, kijk, hele, kijk. Ja, daar komt die hele moeilijke deurraam dus daar vandaan. Ja, precies. Nou. Ze wordt bedankt, hè? <laughs> nee, jij wordt bedankt, Albertine. Uh, Dank nou, wel even dag, voor, uh, dag. voor je bijdrage. Wij kunnen dag. wel naar huis, uh, Benno. Ja, uh, nou, dan ben ik, uh, <laughs> lekker op de bank. Lekker op de bank, nee, nee hoor. Dank je wel uh, voor je bericht over uh, de provincie Noord-Holland. Uh, inderdaad, uh, dat was uh, Albertine.